In de Pakistaanse stad Karachi zijn bij een aanval van de Taliban op een militaire basis zeker tien mensen gedood en elf gewond geraakt. Een groep van ongeveer twintig Taliban-strijders drong de basis binnen. Ze hebben zich met gijzelaars verschanst in een gebouw. De Pakistanse Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor de dood van Osama Bin Laden. Zware tornado's hebben in de Verenigde Staten tientallen mensen het leven gekost. Amerikaanse media melden zeker 30 doden in de, staat Joplin, in de stad Joplin in Missouri. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Ook vorige maand werden de Verenigde Staten getroffen door tornado's. Toen kwamen ruim 300 mensen om, het hoogste aantal in 80 jaar.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 Het zie je dan nog zonnig temperatuur aan de Noordwestkust 17 graden binnenland een graad of 21. De kust staat een krachtige tot harde wind, windkracht 6 tot 7. Morgen opnieuw droog en zonnig, maar wel iets lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het aantal files in de randstad neemt alweer af. Ik noem ze van 4 kilometer en langer. Op de A4 Den Haag Amsterdam zat bij Rijn Rijndijk 4 kilometer. En verderop tussen knoppen de Hoek en knoppendbotten Batuverdorp nog eens 5. Op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Beverwijk en het Raasdorp 5 kilometer. De A10 West tussen Geuzeveld en Knoppet de Nieuwe Meer 4. De A12 Utrecht Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag Malieveld 7 kilometer. A15 Nijmegen Gorkum bij Echteld 4 kilometer. De A27 Almere Utrecht tussen het Eemnes en Hilversum 4. Op de A28 Zwolle Amersfoort, tussen Amersfoort en Leus de 7. En de N14 leidt dam naar Den Haag, tussen de aansluiting met de A4 en Wassenaar 4 kilometer. Tot zover de verkeershift. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je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 Even na uur, welkom bij uur 2 van Zandvoort op zaterdag Met de 3 decrees Crystals eerste en de heaven I need ZFM Voor Zandvoort en de regio En in uur 2 gaan we snel over naar het Zandvoortse voetbalveld Want er is gescoord Joop Inderdaad, het was Bert Vermeelen die een paas van geen krommel moest En daardoor stonden we 7-8 voor de bal. En Constant voort een mooie aanval gaan opbouwen. Termiddag speelde Marcel aan. En die zag Frank aan ah, voor het doel. Er was niks aan. De bal ging erin. Soms blijft het Kijk, geweldig een uh, Interland. En we staan met 1-0 voor. Straks meer van jou, Fres. Eerst uh, wat ander nieuws, uh, Albert Joe. Ja, uiteraard. Om half vier hebben we de evenementenagenda. En ik zei u al in het eerste uur. De Zandvoort staat bol van de evenementen. Rond de klok van kwart voor vier, de film agenda van Circus Zandvoort en rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard het gedicht van de week en het zal u niet verbazen. Het gaat over zon, zee en strand. Uh, ja, straks, straks gaan we weer naar Joop toe. Tegen het einde van de eerste helft. Zo rond de kwart over drie. Dus uh, we hebben nog voldoende uh, dingen te vermelden. Oh ja, nog even de, de prijsvraag. Althans, we hebben nog geen telefoontje binnengekregen voor het grote evenement op 12 juni. Want we hebben twee vrijkaarten voor het grote evenement bij Beach Club Ries. Dus mocht je het nu horen, uh, bel even naar de studio en uh, we gaan twee kaarten voor je regelen. Dus uh, we wachten je telefoontje even af. Het is de... helemaal geweldig. De opening van de Week van de Zee. Daar gaan we het zo dadelijk naar het volgende plaatje over hebben. We gaan we met Henk over praten. Ja Henk? Bereid je maar vast voor. We komen zo bij je terug. When I go Google I only get depressed staan bij uh, Beach Club Rees hier in uh, Salford. Een echte Pinkster Beach Festival met diverse grote artiesten Kaarten aan de deur 20 euro uh, Nee 25 euro, voorverkoop 20 euro zeg ik het weer verkeerd om Maar goed, kaarten van 25 euro, we hebben ze voor je liggen Je belt gewoon even naar de studio en twee kaarten zijn voor jou voor het feest van 12 juni Vandaag de opening van de Week van de Zee ja, en de Week van de Zee. En daarvoor was aanwezig Henk Keur. Henk, welkom in de studio. Ja, dankjewel. Henk, wat gebeurde daar allemaal om twee uur vanmiddag? Nou, het was heel erg gezellig. De, niet waar waar was was het? het? hier voor de rotonde. Okay. Bij, uh, het was heel erg gezellig. En Tatus, meneer Tatus, want het is zo zijn zijn, de wethouder. Ja. Die heeft de vlag, de Quality Coast vlag, uh, in topgegeven. Ja. Een klein toespraakje gehouden in verband met dat men Zandvoort is tweede geworden. Uh, van de, uh, evenementen in Zandvoort. Nou, dat is ook ja, mooi nog... resultaat ja, ja, zeker. Geweldig! Zeker. Daar kunnen we trots op zijn. Dus, uh, en er was nog een uh, Disneyland Band, oh, die okay. het, uh, de sfeer nog even opkrikte. Uh, dus dat was ook weer even uh, ja, meegenomen. En het was mooi weer uiteraard. Was het dus, druk bezocht? Uh, nou, er zijn heel veel mensen op het strand. veel ja, mensen op het strand. Oké, okay, wat, wat uh, had uh, de heer Taders in zijn speech nog uh, te melden? Nou, dat zond voor dus, dus, trots was, is ja, al al trots, ja. dat we tweeën waren geworden, ja. dat uh, de schelling of Nee, vlieland was, vlieland, vlieland was Sorry, vlieland, vlieland, vlieland, in. dat was nummer één geworden. Ja, ja. En ja, dat wij ja. toch wel trots kunnen zijn op degene ja. wat er is behaald. Ja, ja want uh, de de plaats is altijd nog beter dan derde plaats. Wat we daar nog bouwen, helemaal goed. Dus we hebben de quality vlag gekregen. De blauwe vlag is ook gehezen? Nee, was. de blauwe vlag was dat miste ik een beetje oh, Ik dacht dat ja. ook gehezen zou worden. Ja, dat uh, dacht ik ook, maar ja, okay. die hingen even nog niet. Maar goed, dat betekent dus dat uh, de aftrap van de week van de zee uh, is begonnen. En we hebben we knallen van de evenementen volgende week. En dus we krijgen, je krijgt druk, je moet van de ene naar de andere evenement of niet? Als de mogelijkheid daar is, dan, uh, dan zullen we daar zeker aanwezig zijn, uiteraard. Ja. Dus uh, die kans moeten we dan wel uh, grijpen natuurlijk met twee Ja, want ik kijk in, in de Zandvoortse Courant wat er allemaal te doen is. Nou, we hebben in ieder geval al uh, één ding gemist. Dit is de gratis, gratis conditietraining vanmorgen. Oh, die heb ik gemist. Jij ook? Hoe laat was dat? Dat was om uh, half tien. Oh, veel te vroeg. <laughs> veel te vroeg. Dus, nee, het staat een heel uitvoerig uh, programma is er de komende week. Tot en met is 29 mei. En uh, wilt u daar alles over weten, kunt u kijken op www.zandvoort.nl. U kunt daar ook inschrijven. U kunt gewoon kijken wat er te doen is. En u kunt eventueel ook meedoen als u wil. Helemaal goed. Zojuist hadden we een uh, Richard aan de telefoon. Hij had de kaarten gewonnen. oké. Okay. De twee kaarten voor de Pinkster Beach Festival. Maar toen zei ik 12 juni. Hij zei, dat is toch wel die maandag, hè? Nee, dat is de zondag. Ja. Zondag 12 juni. Nou... ...was hij waarschijnlijk verhinderd... ...dus als iemand anders de kaarten wil krijgen... ...snel bellen en dan mag je ze overnemen van Richard. Nou, dat is aardig van Richard. Ja, toch? Ja, oké. Okay. Dus, dus we hebben ze nog. We hebben ze nog steeds. Dus ik zou zeggen, pak de telefoon en zoek het telefoonnummer op van de studio... ...en bel ons. Zo dadelijk naar het volgende plaatje gaan we snel weer over naar Vanessa Slot van de eerste ja, helft van de, de... de land van vandaag. En... Uh... Henk, hartstikke bedankt dat je even de toelichting wil geven voor de, ja, af de aftrap van de Week van de Zee. Dus uh, we kunnen weer uh, van alles en nog wat beleven de komende week. Oké, okay, het wordt een gezellige week hier in Zandvoort. Uh, en daar gaan we natuurlijk met z'n allen van genieten. De Week van de Zee in Zandvoort aan de Zee. Waar anders, ze, natuurlijk. <laughs> <laughs> dat dacht ik ook. Hier is Wommek en Wommek en Teardrops. van uh, Womack en Womack en de teardrops helaas even onderbreken want we zijn uh, vandaag bij een spannende interland tussen Salford en Genk er wordt gespeeld hier in Salford. het slot van de eerste helft met Joop van Nes in eerste instantie moet ik even wat rectificeren, want ik zei zojuist toen ik dat doelpunt meldde, dat de voorzitter van uh, Marcel Wawo kwam. Nou, niks is minder waar, hij was uh, voorop Galser, uh, dus eerder uh, toekomst de voorzitter was van Gans. Het doelpunt was wel van van Paal. Nu een uitbraak, van Gink. Het is, dus, uh, nou, uitbraak, uh, yeah. je. Met z'n tweeën tegen vijf. Dat moet, uh, moet te stoppen zijn. Met name Ernesto Fonse. Die is heel erg lastig als je die als verdediger krijgt. Hij is ten eerste vrij van lange Hij is ontzettend lang. En hij reageert ontzettend goed. Dus ja, een hele vervelende verdediger. En de bal wordt hier ook weer teruggespeeld door Gink. Uh, Gink, mijn man als meld nog steeds een bal. Dus Nu daar verstandig de linkerkant van het veld. Uh, wordt daar goed uh, binnengehouden door uh, een van de Gink-spelers. Ik ken de naam maar absoluut niet. geen flauw idee. Maar ook, hij heeft nu weer Ernesto uh, uh, Fonse voor zich. Hij, die al weer teruggesteld gaan worden en ongeveer ze bijna dat gebeurde, dat bijna is dus niet helemaal. En dat gebeurde dus niet. nu. Bijna alles, iedereen in het 16 meter gebied. Van Zandvoort, NSA aan de boer. Die die bal over de achterlijn werkt. En zo ging en een korner geven. Ging dat, die korner gaan nemen. De linker kant, de hele lange mensen van Zandvoort. Dat is Frank de dat de NSC, dat is zwang van de eikel, Dat is Rob Gansen. Die staan allemaal in dat 16 meter gebied. En ik weet niet, die staan er rond de hoek. En daar wordt die bal goed voorgezet. Maar niet goed gekoppt. Want de bal die gaat overal alles iedereen heen, nog steeds geen in ieder geval, binnen het 16 meter gebied. Wordt daar gepengeld met, uh, even kijken, wie staat er te verdedigen? Tussen Bakker staat er te verdedigen daar. wordt nog steeds wordt er rondgespeeld. gespeeld, Genk al bal. En uh, uh, echt negen uh, man van soms binnen het 16 meter gebied. Dus het is wel heel erg druk, dus zoeken, zoeken, zoeken, braaien. En daar kunnen we goed weggekopt worden door uh, Bakker, maar niet ver genoeg. We hebben nog steeds uh, Genk. Uh, spannende aanvallen hier, uh, wordt er nu ook nog een foutje, van de wat er de schot. Het einde van deze eerste en er staat 1-0 voor Zandvoort uh, straks komen we graag weer bij je terug. Oké, okay, zeg, hartstikke bedankt voor zover. En uh, wij gaan uh, weer door met muziek. Wat terwijl uh, Rob druk uh, namen aan het noteren zijn. Er hoeft namelijk niet meer gebeld te worden. Want de, de kaarten zijn bij deze vergeven. Tenminste, voor ons programma. Er zijn nog andere programma's die dat ook kunnen doen. Maar dat moet je gewoon gaan luisteren. De andere programma's zijn Je, week, je Weekend In, See It, Entertainment For You en The Night Walk. Maar goed, wij zijn deze twee kaarten in ieder geval al kwijt voor vandaag. Hebben we muziek uh, klaarstaan toevallig? Tuurlijk, altijd. Hartstikke mooi. Well, Graag Geweldig dat je even helpt, want, uh, want Rob is druk aan het bellen. Zo wordt dus, het. Ik zou zeggen, zet er wel een leuk muziekje op. single van uh, Soul to Soul in a Dream's a Dream. Nou, het is zeker geen droom voor uh, Dolly. Het is uh, de werkelijkheid. Van harte gefeliciteerd, Dolly. Gefeliciteerd. Nee, het jij? feest van 12 juni bij Beach Club Reese. Jij mag er één. Jij mag er een mee, je mag er nog iemand meenemen ook nog. En nog iemand meenemen, met z'n tweetjes. Kijk eens aan. Van harte. Wil iemand blij gemaakt met 50 uur? Zo Zo is het me net. En een leuke avond. Nou, wat wil je nog meer? Dat dacht ik. Helemaal goed. Zo dadelijk uh, gaan we de evenementenkalender doornemen. En ja. hij ziet er uh, weer uh, behoorlijk druk uit. Heel druk. Heel, Heel druk. druk. Heb, je, heb je deze ook meegenomen in de evenementenkalender? Nee, dit mag je, dat mag jij straks doen. Oh, verdelen. dan mag ik dat doen. Oké, okay. ja, dat mag jij doen. Goed. Dus, gaan we eerst een plaatje naar en dan de evenementenagenda? O Lijkt me een goed idee. Goed. Gaan hier goed. nogmaals van harte gefeliciteerd. Ja. En maak er een mooie dag van natuurlijk op 12 juni. Ja. Ja. Ja. ja EN I'm scared die. Zeg maar even over het journal, Pizza Hacia. Heroes <laughs> Ramosotti en Tina Turner waren dat met Cos della Vita. Zee. En de regio. Het is uh, precies half vier hoogtijd voor een evenementagenda, de agenda die weer bommetje vol is. Hij is bommetje vol. En uh, ja, we beginnen vanavond met uh, in café Oomstee, Want vanavond is in café Oomstee de finale van het Karaoke en talentenjacht 2011. Na vier voorronden zijn er uiteindelijk twaalf kandidaten overgebleven. Die mogen strijden voor de hoofdprijs. Een reischeck de waarde van 250 Ja, ja, U hoort het goed, 250 euro. Wow. Bezoekers kunnen uiteraard niet meer meedoen. Maar zijn van harte uitgenodigd voor een gezellige avond entertainment. Gebracht door bekende en iets minder bekende zandvoerders. Vanaf 9 uur uh, bent u van harte welkom om dat spektakel te gaan bijwonen. En echt een aanrader. En ja, we zeiden het al eerder in het programma. Uh, morgen de grote voorjaarsmarkt met windkracht 6. Dus ik zou zeggen, zet de kraampjes maar goed vast. En een heel klein beetje regen Want, dus. Tijdens de voorjaarsmarkt wordt het centrum van Zandvoort omgetoverd in een groot gezellig dorp Bezoekers kunnen zich bij meer dan 300 kraampjes in Zandvoortse kleuren blauw en geel vergapen aan antiek, curiosa en leuke hebbedingetjes Die elders vaak niet te krijgen zijn Uiteraard is er ook een reguliere marktaanbod, waaronder veel aantrekkelijker geprijsde kleding Dat de jaarmarkt echt leeft in Zandvoort blijkt uit het feit dat de middenstand actief participeert in dit fenomeen Bijna alle winkeliers showen hun nieuwste producten en pakken uit met ludieke acties en spectaculaire kortingen Wilt u meer daarvan weten, kijk dan op www.vvvzandvoort.nl. Dus morgen de hele dag een, de grote voorjaarsmarkt van 10 tot 6 uur. Dan, uh, morgen begint natuurlijk, ook of vandaag begint de week van de zee. Dat hadden we u ook al gezegd. Een uitgebreid uh, programma komende week. U kunt dat nalezen in de, uiteraard in de Zandvoortse courant. En via de computer bij www.zandvoort.nl. Dan zit ik even bij de 27 e hebben we natuurlijk een smartlappen en levensliederen zingen. En dat is een café Koper. En op de 28e mei organiseren de gezamenlijke hulpdiensten voor de vierde keer de hulpverleningsdag Zandvoort. Van 11 tot 4 uur staat het Badhuisplein vol met hulpverleningsmateriaal, voer- en vaartuigen en informatiestands. Gedurende de dag vinden er doorlopend demonstraties plaats. Kun je zelf aan diverse activiteiten deelnemen en krijg je alle uitleg over het materiaal dat de hulpdiensten tijdens hun dagelijks werk gebruiken. Voor de jeugd is er dit jaar een leuk leerzame puzzeltocht met vragen over de diverse diensten. Nieuwe deelnemers dit jaar zijn Dierenbescherming, Haarlem en Omstreken, Eerste Hulp bij Zeezorgdieren, Noodwijk en het Twikkelerveld European Detection Dog Service. Daarnaast zijn het Rode Kruis, Brandweer, Politie, Ambulancediensten, KNRM en Reddingsbrigade natuurlijk ook weer aanwezig met het nodige materiaal en interessante demonstraties. Ging u dit eens snel? Kijkt u dan even rustig op www.hulpverleningsdagzandvoort.nl Daar vind je het wel. Daar vind je het wel. Nou, ik vond het even rap. He? Oké, okay, wanneer is dat... Het... Die opverleningsdag Dat is de 28 mei kan je nog veel meer doen uh, Albert-Jan Want we hebben een uh, spectaculaire dansmop. Het vindt allemaal plaats bij uh, de Mango's uh, Beach Bar uh, Hier in Zalvoort Wordt georganiseerd verzorgd door Luna onze, onze Luna. Onze, Luna. onze, onze Luna. eigen Salvoortse Luna. Zo. Ze is inmiddels doorgebroken in diverse landen. Duitsland en noem maar op de Oostbloklanden. Vanmorgen hoorden we er nog bij. Uh, Goedemorgen, Salvoort. Ze heeft een hit. Die gaat er uh, weer uh, zeker groot worden hier in Nederland. Die heet Bamosalle Playa. Gaan we zo dadelijk draaien. En die gaat ze ook zingen op 28 mei. Het begint allemaal om 3 uur. En het streven is om zoveel mogelijk dansende mensen bij elkaar te krijgen. Jong en oud, iedereen is voor harte welkom. En en het geluk is dat je geen professionele danser hoeft te zijn. Dus Daan, jij kan ook gewoon komen. Nou, dus Daan zien we volgende week. 28 mei, vanaf 3 uur bij de Mango's Beach Club hier in Salvoort. Ook allemaal in het kader van de Week van de Zee. Wat het over Luna? Nou, hier is haar Bamos Vamos a la playa! We gaan snel over naar Javres. Jap. De tweede minuut van de tweede helft. Het is het Alersvolk voor die de stand verdubbeld. Stamford lijkt met 2-0. Volgende week, zaterdag, 28 mei, schrijft op in je agenda. Streets de live op in de Manga's Beach Bar hier in Zalvoort. begint allemaal om uh, drie uur met een spectaculaire dansbop. We hebben het uiteraard over uh, Luna. En dit is haar uh, nieuwe single, die zeker een groot hit in Nederland. En inmiddels ook al in diverse andere landen gaat worden en is... Die heet Bamos a la Playa. Het is wel te merken wanneer jij enthousiast wordt, hè? Mooi, hè? <laughs> nee, schitterend. Hartstikke groot, mooi festijn. 28 mei. Vanaf 3 uur. Meedansen dus. Goed, brengt ons naar het volgende onderwerp. En daarvoor is aangeschoven niemand minder dan Louis van der Meij. Louis, goedemiddag. goedendag. Goeiedag, mannen. Hé, hey Louis! Hey, dan, dan gaat het vast over het biljart, Louis! Nou, het gaat over het biljart vandaag en ik heb ook nog een, uh, iets anders over go een golfternooi, maar dat doen we zo meteen wel eventjes. We gaan eerst maar even wat over ja. biljarten uh, hebben, denk ik. Want uh, jullie zijn, uh, het is jullie geluk om in de, de finale te komen. Ja, dat is uh, fantastisch nieuws natuurlijk. We hebben vorige week maandagavond de halve finale gespeeld. Ja. En eh, uh, was zinderend. heel spannend. En echt, als team hebben we het uh, gered eigenlijk, want we hebben allemaal punten gescoord. En we wonnen met uh, 12-10. Ja, dat is ja, genoeg. En dat is uh, best veel wedstrijdpunten. En tegen een hele sterke tegenstander, moet ik wel even zeggen. Een van de beste teams waar we tegen gespeeld hebben. Ook uh, hele hoge moyennes moesten die mannen maken. En het was gewoon spannend en heel leuk dat we die finale gaan halen. En dat wordt gewoon, uh, ja dat wordt feest. Want het is volgende week vrijdag, 27 mei, wordt hier gespeeld in het Hof van Heemstede. Ja. En we hebben een sponsor bereid gevonden om uh, alle supporters naar Heemstede te brengen. Met uh, allemaal taxibusjes. Dat wordt allemaal geregeld. Dus uh, mensen die uh, naar het biljart willen komen, melden om een uur of kwart voor zeven bij Oomsttee. Ja. Gratis vervoer heen en terug met de taxi. Nou, dat is helemaal geweldig natuurlijk. En we gaan uh, proberen naar die titel uh, Binnen te halen. Is de tegenstander al bekend? Ja, de tegenstander is bekend. Het is de kampioen van vorig jaar. Het bremmetje. Het is wel een, uh, ook een heel uh, geredomeerde ploeg. Maar goed, wij hebben daar uh, kans tegen. Dus... Uh... Wij zijn voor niemand bang. Nee, dat blijkt wel. Dat is Zelfs van de winnaars van vorig jaar, dat je daarvan konden winnen. Ja, en de, en deze, de, dit team, het bremmetje, heeft ook uh, mooie moyennes, mooie tegenstanders. Ik moet bijvoorbeeld 14 maken met tegenstander 13. En de andere moeten 12 om 11. Dus het zit allemaal dicht bij elkaar. Dus het worden best mooie partijen. Oké, okay, uh, nog eenmaal, 27 mei. Uh, mensen, de supporters die mee willen, ja. die kunnen zich melden bij Café Oomsteen. Ja. En uh, we rijden vier taxibusjes, dus er kunnen mannen of dertig zeker mee. Okay. Nou, uh, dat is leuk. Uh, en uh, We hebben al heel veel mensen die uh, meegaan, maar er kunnen er nog meer. Want uh, laten we zien dat Zandvoort even aanwezig is daar. Ja. Oké, okay, uh, maar even nog even, even toch naar die halve finale, want uh, bedoel, je poos uh, gelijk opgegaan, ja. echt, zat het Vanijn hem in de staart? Het Vanijn zat hem helemaal in de staart. Uh, ik zal even, uh, even korte wedstrijden samenvatten. Ja. Ik moest tegen een, uh, een speler van 12, heel hele goede biljart er ook. Nou, ik 14, ik verloor de eerste partij met 12-10. Nou, hij had een serie van zes erbij. Nou ja, goed, dan schiet hij dat natuurlijk wel weer erg op. Ja. Onze tweede man Dick Pronk had een, uh, ja, een hele slechte tweede wedstrijd. Ik ga maar niet zeggen hoe de uitslag was, want dat is niet leuk voor hem. Maar die verloor dus. Ja. Maar zijn tegenstander was ook niet uit in de beurten, dus die had maar twee punten. Etienne Aris, onze derde man, haalde een 3-1 overwinning. Dus we stonden na de eerste ronde, want het spel namelijk twee keer tegen elkaar, na de eerste ronde stonden we met 6-4 achter. De tweede partij van mij, nou dit was mijn beste partij die ik ooit gespeeld heb. Ik ging voor Kiet af met 9. Nou dat is met drie banden ja. echt uh, ja, klopt. En ik was in vijf beurten uit. Ik ben een bijna gemiddelde van drie. Dus mijn tegenstander had ook nog zelfs anderhalf gespeeld. Dus zo goed zijn die mensen ook. Dus Toen stond het 7-7. Uh, onze uh, vriend Dick speelde een tweede hele goede partij, maar het werd remise 9-9. Dus de laatste partij was doorslaggevend ja. en die uh, won Edwin met verf met 3-1. Dus dat was de finale. En we hebben nog een uh, heerlijk glaasje in de afloop bij Oomstee gedronken. Met we een klein feestje gevierd, ja, want we, uh, iedereen was uh, trots en tevreden dus. Goed, A's, dus aanstaande vrijdag 27 mei. Uh, Aanvang is half acht. Half acht. En hoe laat u als we mee willen met de voor zeven gaan we? Kwart voor zeven, zeven. Melden bij Café Oomster. Ja. Komt er zo in? Goed. Eh, uh, hebben uh, we een tussendoortje? We hebben even een tussendoortje. Dan gaan we zo meteen nog een weer verder. Ja, okay, we, ga, we gaan even naar Joop van Is. Joop. 8 minuten, tweede helft. Een uh, scrimmage voor het doel van Genk. En het einde van de zandwoordje, Ik kon niet zien precies wie. Kijk, die bal achter de kippen. Zandvoort staat er heel voor. Kijk, dat zijn uh, mooie berichten. Leuke wedstrijd daar uh, voor SV Zandvoort. Zo dadelijk het uh, vervolg van jullie gesprek. Oké, okay, eerst even een stukje muziek. Libre, libre. Van vanmiddag zou ik eigenlijk België moeten draaien. België! Dat kan, kan, kan, kan altijd nog. Da, of daar gaan ze. <lacht> natuurlijk, daar gaan ze. Joder, o mikanto, uiteraard van uh, Clara en Stefan. We zijn in gesprek met de Louis van der Mei. Ja, Louis, wie waren... kent hem niet? Nee, dat ja. <lacht> valt wel mee hoor. Oh. Goed, we waren het dus over de finale van aanstaande vrijdag, 27 ja. mei. Heel spannend, dus uh, bent u fan? Ga naar Café Home, schrijf desnoods in, maar ga, ga vrijdag mee naar die spannende finale. Maar er was nog meer uh, biljart, uh, Louis, uh, en wel een uh, tien over rood toernooi bij Café Bluis. Ja, een tien over rood toernooi bij Bluis, dat is een begrip. Dat is het oudste toernooi van Zandvoort. Ja, dat ja? is, uh, nou ik denk dat het al uh, 25 jaar bestaat. En er doen we altijd 48 mensen aan mee. Maximaal En uh, dat zit altijd vol. Want uh, iedereen wil daarna meedoen. Want het is ook een fantastisch, fantastisch weekend. Vrijdagavond uh, voorwedstrijden zaterdag, voorwedstrijden zondag, finales. Ja. Als je verliest, leg je eruit. Dus je kan een partijtje van vijf minuten hebben. Of je kan helemaal niet hoeven stoten. Als je tegenstander uit is ben je er al uit. Ja. Maar het is gewoon... Uh, onwijs gezellig en daar wil ik even op terugkomen want het is twee weken geleden, is dat toernooi geweest maar ik wil toch eventjes de organisatie van het toernooi bedanken ja. want het was weer een spektakel met hapjes en allemaal lekkere dingen een fantastische barbecue op de zondagmiddag voor al iedereen die aanwezig was nou dat was top geregeld een giga hoogsponsor als Theo Keur, wonen uit Heemstede, die heeft het fantastisch van elkaar gebracht, en de organisatie zelf, dat is Hermando, de eigenaar en Rolf, en Kees Leek, die dat hele biljart gebeuren begeleid hebben. Dus uh, even chapeau voor die mensen. En het was weer super gezellig. Maar, ja, dat, dat is geweldig. Het, het is dan ja, het is een klassieker, hè, dat nooit. Zo mag je het wel stellen. Uh, maar het was nogal spannend in de finale. Hè? Want, het was spannend, uh, je ja. Zat, je zat met Rienus en met uh, Rienus. Ik Haarsberg. zat met twee oude rotten in het vak van de biljart. Hè. Dat zijn hele goede biljarters ook. Ja. Nou, het tien over rood is niet meer even mijn spelletje natuurlijk. Want ik ben meer met de drie banden bezig. Ja. Dus ik moest daar weer even inkomen, Maar ik heb een goed en redelijk toernooi gespeeld. En uh, ja, twee hele mooie spannende finale partijen. En ik uh, trok aan het uh, langste langs eind. eind. Ja. En het was, het was al lang onrustig in Canada. Het was lang en rustig. En het was mijn vierde Tien Over Rood-overwinning uh, van uh, al die jaren. Dus dat is ook wel heel, ook heel leuk. Ja. Ja. Hartstikke nou. leuk. Hartstikke goed. Mag ik door of moet je ze een plaatje draaien? Uh, nou ja, we kunnen wat een wat plaatje dan? draaien, maar zometeen gaan we ook even naar Joop. Dan dus, ja, uh, okay. nou, gaan we even door. Heel even door nog. Ja, heel even door. Jij Misschien wel. wat over golf. Jij Jij ja, door. ik heb ook nog uh, even iets. Uh, App van de Mol heeft mij gevraagd, want die gaat. Maandag zelf geholpen, maar die heeft natuurlijk zijn uh, eigen toernooi elk jaar: ja. het uh, klap van de molen toernooi. Dat is vrijdag 1 juli en dat is, uh, vrijdag, uh, <lacht> en het is uh, 18 holes op Spaner Woude. Ja. Nou, het inschrijfgeld is 80 euro per persoon. Dan denk je, jezus, dat is een hoop geld, maar daar krijg je ook wat voor. Het inschrijfgeld is inclusief uh, Green Free. Twee uh, consumptiebonnen sparen. We houden vier consumptiebonnen bij uh, App. Uh, in het nieuwe Louis Davis Cadet. Dat zijn hele mooie lunch. Daar komt een uh, giga koud buffet of een giga barbecue. Hangt van het weer af. Ja. Wat we gaan doen. De aanvang is uh, half elf. GVB is verplicht. En uh, alleen gebruik maken van de barbecue. Dat kan ook. mensen niet willen golven, maar gewoon gezellig uh, een barbecue mee willen maken. Dat kan je ook allemaal doen. En dat uh, moet je gewoon eventjes uh, melden bij App. Je kan het uh, melden in het uh, Louis Davis. Maar je kan het ook uh, melden aan zijn e-mailadres aj van de molen hotmail.nl. En als je gebruik wil maken van een handicap, ...want dat kan ook, dan moet je dat even zo snel mogelijk... ...aan hem laten weten. Inschrijven is uitsluitend door middel van overmaking... ...op zijn rekeningnummer. En uh, de biljetten hangen door het hele dorp heen. Ja. Dus daar kun je even naar kijken. En het is gewoon een geweldig tenor ja, om mee te maken. Ja. Het is op Spanemouden. Mooie 18 halsbaan Dus dat wil ik eventjes uh, voor... afmelden. Ja. Goed. Hartstikke bedankt Louis. We gaan je waarschijnlijk hopelijk... ...dat je zaterdag weer een uitzending mag hebben. Uh, mag... Als wij kampioen worden kom ik met een beker... Ja. Die kan bijna niet binnen. Zo groot oh jee, is die beker. Oh jee. Ja. En dan nemen we mee. En dan neem ik Ton uh, Adi's ook even mee. Uh, dat zou, ik, ik uh, hou lijkt me echt. wel leuk. Ik hou Als we hem winnen. Maar de tweede plaats is al mooi. Maar we gaan voor de eerste. Oké. Okay. Hé hey Louis, nog even het uh, e-mailadres van uh, Ab van der Molen. Want je zei hotmail.nl. Maar dat bestaat natuurlijk niet. Het ja, moet dat... hotmail.com zijn. Maar ja, dat, uh, nog even uh, opnieuw het e-mailadres. Maar we nou e Even kijken. Waar bestaat die uh, e-mailadres AJ van der Molen. A. Hotmail.nl staat hier. Nee, het is hotmail.com. Maar oké, okay, maakt dat niet komt. uit. Maar goed, dat maar, maar, uh, maar staat overal, uh, je kan ook inschrijven bij hem, dus uh, dat komt allemaal goed. Ik heb hier ook nog een telefoonnummer, als dat moet, maar dat komt allemaal goed. Mensen die mee willen doen, gewoon bij App. Oké, okay, dankjewel Doe. Oké. Okay. En uh, tot volgende tot week. Volgende week. Ja. Ja. En Feestje. succes. Feestje. <laughs> ja, ja. Feestje. Je weet waar we van houden, hè. Champagne neem ik mee. Uiteraard, okay. dankjewel. Good morning. Dit is the internet. Can I help you? Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson's on Mars Flight 247. <laughs> Leave alone is jouw bedrijf voor alle luisteraars die een beetje mijn leeftijd hebben. Die vinden dit een leuke plaat, abonneerlijk. De, de Robin gaat hier lachen. Robert en uh, Clouds Across the Moon. We gaan weer door naar de leuke wedstrijd hier in Zalvoort. Uh, een echte uh, Interland. Uh, Salford speelt uh, vandaag tegen Genk, België. En Joop is daarmee aanwezig. Ja, nog steeds... Uh... Ik moet ook zeggen dat uh, de Belgische ploeg uh, Genk dus uh, de laatste vijf tot minuten wat langer en het doel van de is gekomen. Nu is al een paar keer handelsbetrokken En dat is misschien wel uh, uh, een aan het feit dat Somstveral met drie of voor staat. Dat moet misschien wel wat, wat makkelijker nemen. Je weet het niet, ik uh, kan niet met die heren praten. En uh, nu is dan eindelijk die bal over de achtlijn gewerkt. En mag ook die bal uh, vanaf de 5 meterlijn weer in het snel gaan brengen zodat hij uh, dus uh, vlakbij rust twee uh, mooie doekunten kreeg, dan vond ik dat nog mogelijk.. De uh, die laatste, ik kon het niet zien, het was een scrimmage, ik kon niet zien wie nog net even zijn voeten tegenaan zit. Maar goed, hij telde wel en zo verblijft nu met 3-0. Romslits naar uh, Bert van Meelen. Nee, dan gaat de Rusje doen, natuurlijk. En dan krijgt hij alle ruimte krijgt hij daar, alle ruimte Dus speelt hij uh, Alex Roepen en vroeger wel een mooie bal. Nee, nee, nee, niet hoog genoeg. Het is de keeper die die bal ver gemakkelijk kan oppakken. En Het was bedoeld als een eens een, een boogballetje, een boog maar dat is niet hoog genoeg. Ondertussen is de bal weer in het spel gebracht. En er is het uh, Genk die de bal kan, uh, kan onderschippen en uh, onder controle brengen. Tegen Paas naar de buitenkant, ook helemaal vrij daar. En de zand gezien aan de linkerkant van het veld. Dan komt hij nu de in het 16-meter gebied, onze Belgische vriend. En die uh, we moeten nu een breek leggen. Want daar staat natuurlijk weer De Fonse. Fonse, ontzettend goede verdediger. Ook goede hondballen, hondballers. Jongen, kan eigenlijk alles. Uh, wat uh, eigenlijk wel met een bal te maken is. Nu uh, gaat die bal dan over de zijlijn. En mag Zandvoort gaan gooien. Uh, dus ik denk zo te zien hier vandaan. met een Friesema die zich daarmee gaat. bemoeien. En die speelt daar even kijken. Nee. Nee, allemaal nou, al, al, moet opnieuw genomen worden. Neem me niet kwalijk. Dat heb ik niet in de gaten. Ik zag uh, snijders niet. Uh, die uh... Het was nog wel een beetje poddig. Hij moest zojuist juist eh, 9 meter afpassen voor een vrije schop. En hij neemt niet van al die grote, de al te grote passen. Dus nu stond er dicht bij de bal. Maar eh, niemand eh, die klaagde erover. De bal werd eh, over van zo slecht genomen. De bal ging erin over de zijlijn. Nu is het dan Jos Baars. Baars naar, terug naar Lucrom. Kom, die moet ineens die bal weg gaan schieten. Dat doet hij dan ook heel erg goed. En daar zit het nu Marcel Waboe naar Frank Paap. Nou, ja, je trekt een beetje naar binnen, speelt daar naar buitenkant warmoe aan. Waarmoe, wat, gaat, wat gaat hij doen? Dan komt, het uh, uh, kijken, best uh, gemiddeld, komt voor de goal. Gaat over de keeper heen, kan hij erbij komen voor mij, kan hij erbij komen? Hij heeft in ieder geval een goal, de keeper is bij, dus hij moet er een beetje naar achteruit. Dan komt de goede bal, oh, wat een schitterend doel. Niet genoeg, oh, oh geweldig, wat een gevoel, wat een gevoel. De gaat achteruit en die uh, geeft die wel zo mooi kromme over de keeper en dat hij in het doel gaat. En met andere woorden, zand geleid nu met vier. En dat is eigenlijk een doelpunt die ik misschien al dit jaar gezien heb. En het is echt een in landwaardig. Goed er nu gewissel ondertussen bij Zandvoer, de verwinnings een aantal spelers in. En uh, onder andere het van Rijkhoff die uh, gaat eruit met de voor de coach. Uh, G. Um, Oosterbaan. Ja, ik kan even hier op verslagen komen. Die al 6 jaar twee uh, trainercoaches. Nou, trainercoaches van deze heren van Zandvoort 4. Goed, ik zie dat het hier bijna 4 uur is. Ik, uh, ik ga nu eventjes terug naar de studio. Dan kunnen we op het einde nog even deze wedstrijd meenemen. Een ontzettend leuke en eerlijke wedstrijd. Met een heel leuk voetbal. Nou, het, zal, het zal waarschijnlijk wel 4-0 blijven. Want het is altijd 4-0 en 4. <laughs> er zit altijd iets met 4 in, in ieder geval. Maar nou is het dan met een V, niet met een F. Nee, oké. Okay. Heel goed, Jop. Hey, Jop dank Dankjewel, straks wel weer bij terug. Nog even een kort uh, stukje van Harper omhoeven te starten. Zo uh, vlak voor 4 uur bij CFM. Graag tot zometeen.